dubbelspion. Een oorspronkelijk hoorspel door Karl Lans, geregisseerd door Leon Povel. U hoort vanavond het zesde deel, Jacht op Boratis.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 U liet een echte pentaal ontvoeren die aan alle eisen kon voldoen... Psycholab transformeerde hem, gaf hem een nieuw verleden... ...en de vervanger bleek meer dan competent... ...presteert er in jalo meer dan het mogelijke... ...en heeft daarbij nog met uw verrassingjes te kampen. Ja, hoe... Verrassingen, protector van ons? Doordat u beide uw zaken enigszins had verknoeid. Ja, maar, camera... Bijvoorbeeld door het verzuimen van een eenvoudige test. Een test verzuimt? Uh, welke protector? De echte zeer een aantal kon drinken tegen de klippen op. Maar onze man, hier in twee blijkt al ziek te worden alleen van de lucht. Dit verraste hem gisteren in het openbaar. De alcoholtest. U, Marakos, je had moeten nagaan of alle tests waren afgenomen. Dit is niet mijn specialiteit, kamerad Protector, maar van hem, de hoofdmedico. Ik heb alles onderzocht wat nodig was. Het was haast te werken, Marakos. En in uw memorandum stond dat hij hier in Korasha werd veroordeeld tegen moord en dronkenschap.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 Wel geraffineerd in elkaar gezet. Goed. Wel, er is werk in de winkel, Lily. Heb je de instructies uitgeteld? Goed, Zwart-Lind? Ik ben net aan de laatste regel. Hm. Hoofdafweerdienst. Kom maar. Ja, klaar. Als u het even tekenen wil. Ja, geen van je. Dank je. Oh ja, zeker. Ja, dus, ja. Ja, dus, ja. Juist, hoofdafweerdienst.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 ...maar toch wel gewapend. Huh? Ja, laat ik dat niet vergeten. Het kan nodig zijn, hè? <laughs> Quentis zit zich al te verbijten... ...dat hij niet mee kan. Jammer genoeg, maar ik ben hier nodig. Trouwens, ik moet op tijd weg vanavond. Oh, aha. Hoor je dat, Lille? Hij moet op tijd weg. Wie zou er achter steken? <laughs> enfin, behandelen met zachtheid, jonge dame. Geen duim schroeven. Nou, ik ga nu weer weg, Quentis. Jij zorgt ervoor dat ze alle negen hun navelop krijgen. Mooi. Tot ziens. Goede vangst, meneer.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 Zal waar wezen. Zal blij zijn als het. Over drie minuten ja, lo, voor station Wagen. Ah, gelukkig kan ik eruit. Ah, om te stikken. Gebruikt u daar die tabletjes voor? Huh? Oh. oh, ik wil niet nieuwsgierig zijn. Daarvoor is het niet de tijd, hè? Wat bedoelt u daarmee? Oh, met al die troepenverplaatsingen, Geheime agenten enzovoort zo zo De oorlog is niet ver meer af.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 Ik heb je. <laughs> Allee, uh, die vago. Uh, nou, ik zal er maar eens. Uh, zo. Uh, jas, hoed en tas. Het net is wel wat hoog voor u, zal ik zo nee, nee, nee, nee, nee. Wacht. Zo. Ja. Ja, ik heb hem al. Ik begrijp het. Breekbaar waar, hè? Ja, contracten, ah. papieren, en ja, parfums, flesjes, precies. Je ja, mag niet door elkaar raken. Ja, een keer een flacon opengegaan. Alle vrouwen keken me na, neus dicht. Ja, vrouwen, onredelijk. Zo, nu kan het raam tenminste even open. Ah? Wat? Wat? Ja, straks, u geloofde me niet. Ik zag dat aan uw gezicht. Kijkt u gezegd. Maar kijk jullie zelf eens, daar is het bewijs.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 Iemand. Wat is aan de handhaving? Help, help. Een hart. Dat was niets en plotseling krijgt die meneer hier een hartaanval. Ja, wat nu? We moeten direct het medico roepen. De, de. de noodrem. Natuurlijk de noodrem. de stadion, dat is het enige. Je moet zo gauw mogelijk uit. Ik trek. Hou je vast.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 Blij dat het op een keer is overkomen. Dat, dat met die noodrem. Was <hijen> u minstens geharde hè? <hijen> Wegen treinschandels of zoiets. Ja, nou, uh, dan, uh, dan ga ik maar uh, zo moet. En u uh, uh, tas? En, oh, ja. oh, u hebt hem nog in de hand. Ja, uh, uh, is gewoon. Uh, geen reiziger zonder tas. Nee. <hijen> Zou me niet gekleed voelen. Uh, Daar zal ik u even uitlaten. Ach, uh, hele gebeurtenis. Eén reiziger in twee weken. Hallo. Hé, huh? hey, meneer.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 ...moet ik vaststellen of je informaties wel 10.000 waard zijn. Absoluut, meneer Sherin. Ik kreeg ze van een Pentaans afweeragent. Maar spaar Die documenten, zijn die echt? Of geïnspireerd? Echt? Echt? Dat kan niet anders. Ik was ik zoeken, vertel waar ik dat geld voor nodig heb. Maar dat is interessant. Waar zijn die papieren? Geef ze pas als zaken gedaan zijn. Ik kan wel vertellen wat erin staat. Hmm, akkoord. Luister.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 nu maar komt. U, uh, u bent ziek. Bortaal. Boratis, ja. De, de lift. Erin. Zo. Dicht. Nu de zaal. Als u verstandig bent, Boratis, zal ik zien wat ik voor u kan doen. Uh. Oh, op, hij gaat weg? Ik had hem nog. Hij, wacht, hij zakt in elkaar, Quentis. Hij heeft een... Ik, ik heb uh, oh, ik, ik, ik krijg geen adem. Zijn lippen worden blauw. Stop die lift, Quentis. Die knop daar. Ja, maar... Zo kun je er immers niet beneden komen met hem. Waarom niet? Er is een concierge. We huh? kunnen hem ook niet naar buiten showen zonder op te vallen. Of voor je wordt altijd soms laten arresteren op jouw appartement. Of hier in dit gebouw. Maar wat wilt u dan? En bijbrengen eerst. Om jouw verbuurde nek te kunnen redden.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 je werk dat je crepeert. lever je dan uit. Als een, als een... kapot werkpaard. Aan de slachter. Waarom, Bora? is dus waarom? Deed je het? Hij gaat dood. Zijn pols is haast weg. Alles begon... met Morila. Met haar donkere ogen. Witte haarlok. Over het zwart. Ze dus was achttien. Mooi. Wat heeft hij er nou over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 ...naar het appartement. Wat is binnen? Tijdbommen. In, in die kast zijn papieren. De vracht van is Postuur. Het appartement staat in lichte laaien. Echt vandoor? Met de lift. Nee, nee, de trappen af. Eerst die omdraaien perfect. Zo, de lift mag niet naar beneden komen met hem erin.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 Vanni, met wie? Waar blijft u beeld? Oh, Quentis. Meneer Vanni, ik moet u spreken. Om 23 uur, ik wou vanavond eens vroeg naar bed. Ik moet u spreken, meneer Vanni. Het moet. Waarover? Wat zie je eruit? Ben je ziek? Niet ziek, misselijk. Ik weet niet meer wat ik beginnen moet. Hmm. Begin dan maar met hier te komen. Zelf als mogen halen. Die heb ik wel nodig.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 Hans Veerman, agenten en reizigers Alex Vassen en Donald de Marcas en Vani Sotaar Herman van Elen. De regie had Leon Povel.